Wij gaan verder. De rechterkolom, de regel 9. Zie je waar hij het over steeds? De zoger timmerde erop om ons telkens ons te brengen naar de bron. Hoger, naar het doel, naar het te zien. De volmaaktheid, dat is steeds, dan, dan kan je dat altijd terugvinden in de leer over dwaasheid. Dat het steeds over hetzelfde, maar dan in de leer van het dwaasheid worden wij ook praktisch geleerd ook hoe dat te bereiken. Hier beschrijf je ons, hier kijk, alles wat we leren in de zoger leert ons direct hoe moeten we in deze wereld of deze wereld überhaupt we corrigeren onszelf. Nee, de zoger spreekt over het hogere. En wij weten, zoals hoog, zo is hoger, zo is het lagere. Dat wij leren hier van wat wij hier leren. In de zoger leren wij het ook toepassen. Dezelfde structuur in het, in het lagere. Maar bij de leer over het is het is het. Is directer, omdat dit heel. Dat is, dat is dan een andere. op een ander niveau. En dan leren wij dat. leren wij dat ook bij. vanuit verschillende invalshoeken. En, maar voor alles. Voor, voor de rest is allemaal hetzelfde. wat we leren. En hetzelfde betekent. alleen omdat de mens bestaat uit. verschillende lagen. vijf kilo. dan voor elke klie bestaat. een. passende passende leer, passende, passend onderdeel van de leer over de verlossing. En wij begrijpen dat alle delen, alle onderdelen zijn orga organisch verbonden met elkaar. Negen. naar de punt. We zijn amro. avdi die inon. Milin, Midori alai, u midore tatai. Twaalf dainu, hadle had. Kiotaha koma, mi ira dertin, midore alai. Shohemane shamot, kulan, animtza od, fertin bagan, aeden ailion. 9 We zeggen Amro, en dat is wat hij zegt in, in onze zogger Dat deze woorden, enorm milen, betekent deze woorden, af die Mashiach, betekent doen, aantrekken. Uh, tien Midori Allai o Midori Tatai. Zij trekken aan van hogere Geleden of van degene zij die boven woonachtig zijn, en van hen die beneden woonachtig zijn. Meshicha, zie je dat? Meshicha, zie je dat? Dat is hetzelfde wortel als Mashiach. Ja, alleen Meshicha is, uh, aan het ene is Alef, en dat is dan het kenmerk van het Aramees, en dat is in plaats van de letter He aan de voorkant in het Hebraeus, zouden staan ha dus de-mashiach. En, en in het Aramees zegt men dan mashicha, dat de letter alef aan het einde, die geeft aan het bepalend lidwoord. Die geeft het bepalend lidwoord aan. Betekent de Mashiach betekent de-mashiach. Maar normaal, maar hier betekent ook, mashicha komt, mashich komt van, van welk betekenis? Bashich, aantrekken, ja, aantrekken. Dat is Mashiach. Mashiach betekent van het aantrekken. Dat is, dat is verlosser ook. Betekent, komt van het woord Mashiach. Maar dat hij die aantrekt. De hele bedoeling is om het licht naar beneden aantrekken. Dat is de kracht van Mashiach. De de kracht, wat, wat, wat is het? Bevrijder. Bevrijder is alleen hij die kracht heeft om het aan te trekken hier naar beneden. Dat is de Mashiach. Dan zegt hij ons, Mashicha", het woord is dus we aantrekken, hij zegt, Pirush Kav, dat is Kav, dat is Kav, de lijn wat aangetrokken wordt. Amai, hier, Midori, welke Kav, schijnt, Midori, alaie van hey, zij die boven woonachtig zijn, en van hem die beneden woonachtig zijn. De hainu. Gadlikabelga. Dat wil zeggen, de ene tegenover de ander. Jotaha koma, want dat niveau van het licht. Meira die schijnt. Dertien middorelai. Van hen die boven zijn. Die van hen, die dus die boven woonachtig zijn. Zo hebben we dat dat, wie zijn dat? Herinner je nog. Dat is, dat, dat is wat bij de Schepper staat, die Guarthikundi van de Schepper die bij de Schepper staat van het uh, in de scheppingsgedachte. En hij zegt ons 13: Shemani Shamo, dat, dat zijn de zielen, Kulan Animzo, die allemaal zielen zijn die bevinden zich 14 eden in het hogere paradijs, in het hogere paradijs. Punt. Umira Midori Tatai Shem Schweftin Kolen Shamot Achar Avran Bepuel Behitlapshut Zestin Haguv Baulam Gazeh maratikun Hutoplet En um uh, umira en dat licht dat schijnt Midori Tatai van de lachere Helideren Schehem, da dat zijn vijftien kolen en shamot. Alle zielen, acharavra, na hun passeren, in werking, in actie, na hun passeren, bij het lapsoet, met het inbeden van het licht, dus inbeden in het lichaam. De zielen, dus die ingebed zijn in het lichaam en die passeren in dat werkelijk in naar deze wereld opbouw de en kwamen tot de Gmartikon. Dus de zielen die allemaal 6.000 jaar meemaken en komen tot de Gmartikon. Dat betekent die, die, die, dat pilaar beneden. 6. Dat is de eerste keer dat hij ons zo vertelt. Zo so helder dat het dat die over die twee pilaren, over het Gmartikun, dat al klaar is eigenlijk, ik kan niet noemen Gmartikun, Gmartikun betekent uiteindelijke correctie. Dat is alleen wat gebeurt na 6000 jaar. Maar dat daarvoor bestaat het altijd, alles, alle volmaaktheid bestaat in het hoge paradijs, al kant klaar, de hele elke ziel zit daar al volledig, compleet volmaakt, zoals die zal zijn naar de markt ik. Kloemar zeesten, dat het beta zo jahat. We hebben hier mit goed gebied, besoda goed gebied. We Kijk, geweldig een goed gebied, een goed gebied. We Klomar dat een Dat gebied, een goed gebied. We hebben hier een goed van die kolommen van licht. maar begmarati kon die schijnen in de gmarati samen. We as en dan, 18, met Galet dan zal onthuld worden zijn. De eenheid van de gezegende, in het geheim van wat geschreven staat, Hashem gaat, Hashem is één, en zijn naam is één. Nei kindin, wehinei. Maar schmeejanu a lachshov. Jamude twintig orze, amir bega en eiden Nim schaakum amir eiden twintig bakhmaradi kunshebaolam, baolamaze. Lat opa die sektels. Wehinei en ziehir, nei kindin. Maar schmeejanu. Hij hey, laat het ons weten, de Zoger. lebal niet aan op dat wij niet, zodat so op niet zullen fout uh, denken. shamut Ora ze dat het de, dit, de, dit lichtkolom twintig. Hamir begaan een eeuw, die schijnt in de hoge in de hoge paradijs. Nimshach zal aangetrokken worden en zal schijnen en schijnt en aangetrokken wordt en schijnt in de Gmartikun in deze wereld. Ja? Dus niet, moeten we niet denken dat het hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde licht, hetzelfde kolom, lichtkolom 21. Laat ze om er daarop daarvoor zegt hij, daarop zegt hij dat het niet zo is. 22. Elame me eilin i tabidura kiyin. 23. Jotzat. Al a jesod de ze jenan pin. Ani kra 24. Ulifichach. Jes adayin ha hefchen 25. Shebahole zivogin. אשר הקומה יוצאת תחילה מי הרקיה ולמעלה ואחר כך היא מהירה אל זהי פנן תוינדח המקבלים מי רקיה ולמעלה אשר הקומה היוצאת מי רקיה ולמעלה נקראת שמיים 29, we hebben kabelet. Mirakiya, Lemata, Nikret. dat wat Jan nu ons vertelt. En dan zien we dat kabbalistisch, hoe dat werkt. We weten hoe de zivouk werkt. Hoe werkt de zivouk? Eerst komt het licht aan de massag. Massag heet ook rakia. Het uitspansel. En eerst komt het licht, het hoge licht, op naar de massag. Stoot, ja. Slaat tegen de massage. En dan, wat gaat gebeuren eerst? Gaat het licht niet direct naar beneden. Eerst het licht wordt weergekaatst naar boven. Dan naar boven, orgozer. Dan hebben we een niveau boven. Ja? Boven de, de, boven de massage hebben we één niveau. Niveau waarbij het orgozer, het weerkaatste licht, verbindt zich met het, met het aankomende licht. Ja of niet? Aankomende licht, orgozer is binnen. En omringd door orgozer. Dat is dan één niveau. Niveau dat boven is. Eigenlijk boven de massage. En daarna gaan die beide penetreren de, via de massage naar binnen. En dat is dan vanaf massage en naar beneden is het tweede niveau. Dus dan hebben we twee niveaus. Eigenlijk, iedereen ziet het. Altijd twee niveaus van, van het licht. 1 boven de massag. En één is onder de massag. En nu gaan we verder kijken wat hij ons vertelt. Dat was even een toelichting. 22. Ella. Maar, met hele niet-tabiele rakieën van deze worden. Uh, rakieën worden uitspansels gemaakt. Maar als uitspansels is, is massag. Die komen zo. Want uh, dit niveau van het licht dus lager van de lagere, lagere kolom. Van dit niveau van licht 23 jaar verschijnt gaat uit verschijnt uh, op het, op de soort van de zeerampien. Dit niveau verschijnt op, het, op, het, op de soort van de zeerampien. Welke je soort van de zeerend pin, heet Rakia, heet uitspansel. Je soort van de zeerend pin, herinner je nog, dat je soort van de zeerend pin, daar is eigenlijk um, een, een staat. Ateret je zoot noemen we dat, 24. Olifika, en daarom, je in naar Hefgen. Hij gaat ons nu laten zien, dat het verschil, wat is het verschil, dat een is boven, en een beneden. Hij zegt, en daarom, er bestaat nog dit verschil, 25 shebachole zivugim, die in alle zivugim is. Ashera koma, jatsad gila, goed, kijk, goed, kijk wat hij ons vertelt, wat ik had een beetje verteld, dat het niveau van het licht, dat eerst uitkomt, oftewel verschijnt, 26 mirakia olemala, vanaf de rakia, vanaf jesot, en naar boven. We agharkaag eerst, altijd zo is, we agharkaag, en vervolgens, hier schijnt, dat niveau, el amekablim, aan de ontvangers, 27, mirakia rakia vanaf Rakia vanaf het Uitspansel vanaf je zoot en naar beneden. Als je ook maar 28 naar Rakio Mala, dat het niveau dat uitkomt, oftewel verschijnt vanaf het Uitspansel en naar boven, oftewel vanuit je zoot en naar boven, niet Shamaim heet hemel. Dat is hemel. Waarkoma en het niveau van het licht. 29. Hame kubelet meer olen mata. Dat ontvangen wordt vanaf het uh, uitspansel, oftewel vanuit de jesot, en naar beneden. Heet Arez, heet land of uh, aarde. Punt. 29, 29. Naar de punt. We zee. 30. Hamro. Shabaed, shekav haor, or mit Midori alai 31. dertag. umidori Tadai. tatai. Nishar ot ahefchen. Migan einen einen 32 aelyon. El darei aulam haze. Ki komat azivug 33 ajozaad. Mera kiya aulamala. We kablim, darei, gan eiden, eiljon, hvelda, hvelda, wat je ons nu kunt vertellen, en derde. Kimi eilien, itabidu, rakien, dainu, reichel, eindelink, en kolom, šamajim, hdašim, ledarei, mala, hun concentratie, absolute concentratie. Zal je dan zien, wat je ons kunt de rechter Kolom, de regel 29. We zijn Amro, en dat is wat hij zegt, de zogor, shabait, dat in de tijd, Shakav ha'or, dat het licht, dat het, de lijn van het licht, soms zegt die lijn, soms zegt die dan kolom, dat het licht van, van de lijn van het licht, mitjaget, mit jachet, dus verenigt zich, verbindt zich, Midori alai, van de hey, degene die de, ho de hogere gelederen, 31 Umidori en de lagere geleideren er blijft nog het verschil meganedenillion tussen de tussen het hogere paradijs 32 en Eldariaulamaze en de bewoners van deze wereld, dus de lagere je komt de want het niveau van de ziewoog, in de 33, dat uitkomt, oftewel verschijnt, van de jesot en naar boven, dat betekent jesot van de laatste jesot jesot van de, dat voor de goed staat. Van de jesot en naar boven, met daar gaan we naar de regio, dat ontvangt men dat niveau van het licht, dus wat boven, van de, vanaf de Massach en naar boven, dat ontvangt men, zij die wonen de, de geleideren van, de, van het hogere paradijs. Zij die wonen in, hogere paradij, in het hogere paradijs. Dat betekent, betekent boven de Massach, boven de Yesop Ki want van deze zijn, zijn Rakiën zijn uitspansels gemaakt. Wat betekent dat? De haino, dat wil zeggen. De linkerkolom. Chamaim Kedashim. De nieuwe hemelen voor de geleideren van boven. Dus zij ontvangen dan vanaf de massag en daarboven. Het verschil is er. Kijk, is er, natuurlijk is er altijd verschil tussen wat er, het licht dat boven de massag is. Ja, in het hoofd, we noemen dat altijd en wat er onder de massage is onder de massage is natuurlijk altijd altijd naar de punt. waarak azaal avarak azagor, aniem schachtwey meerakia ulemata hu amekubal, kubal lemidore dat let op wat je ons vertelt Geweldig. nu weet ik weer naar het woord wat hij zegt, dus goed opletten. Wanneer hij zegt, waar rak à en alleen maar de schittering. Dat is nu het woord voor zoger, zie je dat? En alleen de het is zoger hetzelfde. Alleen à z'n en alleen maar de schittering. Dat aangetrokken wordt, let op. Ni à rak de. vanaf de. vanuit, vanuit, vanuit de. vanaf de. en naar beneden. Hoe alleen dat wordt ontvangen door de lagere geleideren. Dus door de wereld, door de, dus met andere woorden, door de zielen in onze wereld. Wij, de, met de mensen, de zielen zullen ontvangen alleen vanaf de soort en naar beneden. Natuurlijk is er een verschil tussen van soort en naar boven en van, die, en van de soort en naar beneden. Het is a, a, het zal Gmarte zijn, maar iedereen, on, iedereen zal als het ware ontvangen. boven de boven, boven massag, zal een hogere en. en wat zal uh, ontvangen worden, worden, wat daar van toepassing is. En voor de zielen zal, zal het. Uh, de zal zijn het licht. En kolom, lichtkolom, dat voor dat voor de zielen van toepassing is, en dat is alleen onder de van onder de vanaf de massach en naar beneden. Drie. Wanneer ik en dat heet wat, wat, de, lageren, wat de lagere wat gelederen zullen ontvangen heet nieuwe aarde of ja nieuwe aarde, een hogere boven de massach. Zal het heet het nieuwe, nieuwe, nieuwe hemelen. En vanaf Masaje naar beneden zijn hoge, is hoge aarde. Vier nog een klein stukje. Probeer absoluut alles geven nu tot het einde van de van de oor. Vierzeventig Masaje, Mihaghi, Tushbakhata. Vijf, Klamar, Midarei, Mata. Masigin zegen, rak, pchenat, zes, tusbahata, va zohar, animshach, mischamaim la arts. Zeer, zeer belangrijk. We zegen, misa dat is wat hij, waarmee hij beëindigt, concludeert, kan je zeggen. Mihahi tusbahata, van die huldebrenging, van het huldegeven, vijf. Dat wil zeggen, klomaar, zendare, mata, dat, de lagere geleideren, massigen, bevatten alleen maar het aspect, het aspect van toestbegaatheid, het aspect van hulde geven. We hebben zogar en, en de zoger betekent schittering. Dat is de zoger daarom is de zoger genoemd hier. De, de het hele, hele boek is genoemd naar, dat, naar de schittering, betekent wat de mens kan ontvangen. Goed opletten wat ik zeg, hier zit enorm diep geheim. Dat Degene wat is hoger, dat is de schittering die de mens ontvangt via zijn jesot. Dat is het verborgen licht, wat de mens ontvangt. Dat is heel iets anders dan alles, eigenlijk alle, al alle het lage licht wat hier van deze wereld is, is als peanuts in vergelijking met dat erg fijne, dun lichtje van dat, dat, dat redding brengt van de mens. En die de mens door de jezod naar binnen haalt. Dat is wat hij zegt ons. En de zoger en de schittering die aangetrokken wordt van de hemel naar de aarde. De hemel dat is dan boven de jezod en uh, onder de jezod is aarde. Dat is ook wat wij maken door opsteken naar. naar uh, Ketter etc en brengen we dat steeds naar beneden. Dus dat is wat betekent um, malchut Shamayim ook, het koninkrijk der hemel. Dat men van de hemel trekt naar, naar de malchut, naar de koning, naar het koninkrijk. Koninkrijk is precies hetzelfde als aarde van de hemel en aarde. En nog zeven. We Omer. Het thema, probeer alles te geven. Hoe meer jij nu concentreert, het is moeilijk natuurlijk is het moeilijk, maar hoe meer lijkt het gevoel, op naar jouw gevoel, om, om, om, om dat te verdragen, aan te kunnen. Probeer alles te, kan je niet, kan je niet, kan je wel. Hoe jij meer jij je concentreert, des, te meer jouw bagage zal zijn, in alle moeilijke situaties, dan zal je opeens... Dat lichtje je zo ontvangen, en jij zal niet weten hoe dat komt. En dat komt door die concentraties, dus door speciale concentraties waarbij je boven jouw hoofd kan gaan, als het ware. We zijn er we you non miren, baat 8, niet baer. So als je ook nasa, ke derek koal nee en Ulimala, oudste vijf jaar geleden, en de oudste vijf jaar geleden, en de oudste vijf jaar geleden, en de oudste vijf jaar geleden, El macom 13 echade de hainu noorak lip nimi utaula Amagia 14 rakli, Israel bilvat, wilollig het zon je taolamot, geweldig, geweldig wat je ons nu vertelt. Probeer het, probeer het alles geven, alles uit de kast halen, om, dat, om erbij te zijn. Niet wat je begrijpt, maar dat jij bij bent, dat jij geconcentreerd bent, en alles geeft om die concentratie te behouden. We zijn schoon dat het wat hij zegt. Weet hij, ma, en zou je zeggen? Die non-medien dat deze woorden bij Atar achat in één plaats zijn. Acht. meer acharsen niet bij er na, aangezien het, nadat het uitgelegd werd. Schij ze woeg dat de ze woeg na Sabah, dat de ze die gemaakt wordt, zoals alle ze woeg 9. negen. Dat vanaf de jesot, oftewel uitspansel en naar boven. Nimshach wordt aangetrokken. El amiarakia olemata wordt aangetrokken vanaf de jesot en naar beneden. Eerst wat daar ligt, komt eerst als orgozer daar boven de massag. En dan gaat het weer naar, wordt het opgenomen naar vanaf de massagen naar beneden. Dus dat is eigenlijk ook zo. Iemke, en indien het zo is, Charlotte, oh, dan kan men zich vergissen, zegt hij. Fout maken. En te zeggen wel maar, dat het alleen maar het aspect van een dun, dunne lijn, dus dun straaltje, houla, dat opstijgt, uh, bestaat maar komen gaat als in het geheim van één plaats, als één plaats. Kmoshen is karwam zoals genoemd werd in de scheppingsdaad. Daar staat geschreven, in de scheppingsdaad staat geschreven twaalf, Je laat de wateren stromen naar één plaats. Let op wat hij zegt, ons 13. dat wil zeggen, rak le Alleen maar naar het inwendige van de werelden. A magie de, die toekomt, 14, rakle je Israël, wil wat alleen aan Israël. Want Israël is het innerlijke van de wereld. We lullen het zo nieuwtale en niet aan de uitwendige gedeelte van de werelden. Dus alle andere volkeren der wereld. Zo so was het eerst bij het scheppen van de wereld, omdat Israël was de zielen van het geven. Dan alles was de bedoeling dat het eerst, dat zij, want eerst Israël moet zichzelf corrigeren, duidelijk. Altijd Israël moet zichzelf corrigeren, want ze lichtere kilim. En daarna uh, de volkeren der wereld, en dat betekent wat hoger betekent innerlijk. Dus de gar, Israël, moest eerst gecorrigeerd worden, dat is een innerlijke gedeelte. Dan wij zouden denken nou dat het slaat alleen maar over de kilim van ja over het innerlijke gedeelte. Hij zegt nee, het is niet zo. Wel mm meer -hmm. let op uh, wat de zoger zegt ons. Jammer dat mijn dat mijn volk dat niet kan lezen en niet begrijpen. Wel, wat de zoger zegt, zegt in Sheino ken Ela <laughs> Mishtata be Alma. Sha Or zeifintin u umi Maleta ulam. <laughs> מי סוף העולם עד עחטין סוףו, דהיינו בקצה תבר מלאגם, כלומר, נהיכנטין, אפילו, לחיצוני את העולםות, שמגיע גם לאומות, ירלין, דלעצטי יוד, in the last, yude, in last word, דלעצטי יוד, מקפן, דלעצטי יוד, מקווו, ja, dus één na, na de laatste letter van de regel 19, maak, maak er waf van. basoda Het is geweldig, let op wat je ons vertelt. Dat is de zoger, die zoger dat zegt. Kijk nou wat de zoger ons vertelt. Dus wij zouden denken dat alleen maar naar Israël, kijk nou, zoger is document, is dat voor, voor Joden alleen. Kijk nou wat de zoger zegt. Kijk. Womaar, en hij zegt, de zoger zegt ons, zestien, schei nou geen, het is niet zo dat het alleen maar naar dit innerlijke gedeelte van de wereld zal komen. Allah, mishatataba alma, dat zal, dat is, dat wordt doorgereisd in de <the> wereld. Shehaor, <speaking in> <world> negentien, <speaking> mishatet dat het licht. <world> Doorreist als het ware, betekent voor, zich voortbeweegt om in Malehetaulam en vult, vult de wereld. Misofaulam van einde van een einde van de wereld tot de andere. Achting, de heil dat wil zeggen, bekijkt de tevil Malehym, dat wil zeggen aan het einde van de wereld. Uh, zij zijn hun woorden. Dus de woorden komen tot het uit, uit, alle uiteinden van de wereld. Klomaar, dat wil zeggen, 19. Afilo de Gitzoniut, Olamot. Zelfs aan het uitwendige gedeeltes van de wereld zal het komen. Shemagialo mot aulam. Dat het zal komen, dat het komt, ook aan de volkeren der wereld. Kijk nou, recht toe, recht aan staat het. Basodakatuf, in het geheim van wat geschreven staat. Mal aha, jij deeit Hashem. De hele aarde is, de aarde is vol van kennis van Hashem. Staat niet Israël, staat de hele aarde is vol van kennis van Hashem. Iedereen ziet het, dat deze leer, de leer over verlossing, over bevrijding is gegeven aan de hele wereld. Alleen Joden moesten het uitdragen als eerste. Waarom? Omdat de eerste moeten zij ontvangen als gar. Lichtere kelim, zij moesten dat aan, aan, aantrekken. Maar het is absoluut voor alle volkeren der wereld. En daarom, daarom Israel is niet een volk. Ja, Israël heeft geen, geen nationale kenmerken. Goed opletten wat ik je vertel. Ze willen graag een volk zijn. Het is geen volk. Israël is gevormd alleen maar rondom het gedachte van de verlossing. De gedachte van de verlossing. Iedereen, iedereen die zich verbindt aan de gedachte van de verlossing, is Israël. En niet iemand dat zij zeggen dat die, die bij mij zijn Jood, dan zijn ze, dan zijn ze Israël. Dat is een eenvoudige ding. Dat is, is uh, rabbijnse uh, wijsheid die eigenlijk niets te maken heeft met, uh, met de leer over verlossing. Ja, ze hebben een speciale religie gemaakt. Het is wat ze hadden gemaakt is is sociaal wenselijke. Ja, het sociaal wenselijke hadden ze. En zij hadden de voorkeur gegeven aan het sociaal wenselijke boven de eeuwige ontwrikbare wetten van het heelal, dat het van de Torah. En dat kan je niet, je kan geen compromis maken, zelfs het, de mooiste compromis voor de mooiste doeleinden zoals sociaal voelend, etc. Je kan de Torah niet daardoor... Uh, verkrachten. Dat is dat is wat we gaan leren wat Jeshua ons vertelt dat al het jodendom dat alleen maar nationaal uh, erfgoed wilde zien in de Torah dat het niet zo is. Um, we gaan nu verder met, um, ja, heb je een vraag, nog even? Is het al zo huh? Ik heb ook op de deze. Oké, okay. kijk, dat is inderdaad wat zegt, wat zegt, uh, wat zegt uh, Tim, is dat Joden konden daardoor natuurlijk overleven. Overleven betekent overleven, daarom is het woord over, dus niet leven, maar alleen maar overleven. Dus niet leven, het was geen leven. Alleen maar overleven. Alleen, We ja. moeten gewoon overleven. Ze willen alleen maar omwille om van het overleven. Maar geen leven. Heerlijk. Het is nationaal leven. Bekrompen. Net zoals elke nationaal, elk nationaal leven is bekrompen. Zo so is het ook. Uh, het jodendom op zichzelf is, is, is erg bekrompen. De manier waarop ze de Torah-wetten uh, uh, interpreteren is erg bekrompen. Ik kan taalloze voorbeelden jou noemen. Ik heb het uh, uitvoerig bestudeerd, de, de wetten. Ik uh, denk dat ik niet minder ben dan welke rabbi dan ook kan ik het alles uitleggen. En ik heb ze ook uitgevoerd. 100 Jarenlang. En ik kan je zeggen dat het dat het, uh, het, het geeft jou een kader. Het geeft jou WP je bent bijzonder. Je voelt wel. Maar het is niet het werken aan jezelf. Het is niet. Je hoeft daarvoor. Jij hoeft daardoor. Beproevingen kan je daardoor niet doorstaan. Echte beproevingen komen niet door vervolgingen. Fysieke vervolgingen van volkeren. De echte beproevingen komen, nie, komen niet door verbrandingen en kampen, et cetera, De echte beproevingen komen van binnen, door het weerstand, door de kracht, door het weer, weerstand bieden aan de verlokkingen van de citra agra. Dat zijn de echte ware beproevingen. Goed opletten. En niet wat zij allemaal dan vertellen, dat is allemaal uh, als troef Overal aankaarten van hun uh, vervolgingen van alle ellende wat ze aan hen gebeurde. Ik ken ook geen familie van mij. Alles, alles werd, ik heb jullie verteld, in het verleden. Alles, iedereen alle, weer alle levend begraven in Oekraïne. Levend begraven. In, dus, nou, dat had mij ook moeten... Dat was ik, niet alleen vroeger, maar het was, uh, ik was geboren twee jaar na... Naar de, de, de, ...naar de oorlog. Dus dat gaat mij ook kunnen verharden. We? En dat wil niet zeggen dat ik niet, dat niet... Natuurlijk had ik het ook... ...als persoon, als mens heb ik het ook... ...veel narigheid gevoeld... Over, dat, over, over, ...over deze kwestie. En gevochten van binnen. En op allerlei manieren. Maar dat moet je... ...bedoel ik dat... Ook mij raakt dit aan. En ik spreek niet als een buitenstander. Maar jij moet het overwinnen. De waarheid moet krachtiger zijn. Je moet de, de beproevingen doorstaan. Om door alles wat jij had meegemaakt. In de geschiedenis. Allerlei andere. Je moet te boven komen. Want niet dat zijn de beproevingen van buiten. Dat is, van buiten de beproevingen van buiten. Materiële beproevingen. Dat bedoel ik... Kampen, uh, allerlei al more, more uh, all die oorlogen, et cetera, et cetera, vernietigingen, pogroms en allerlei dingen. Dat is al het resultante van. Heb je? Het is het resultante van uh, het feit dat het volk als geheel, of, of al in een kritieke massa, hebben ze, hadden ze niet behaald, om de Torah te vervullen. Zoals so de schepper heeft aan hen dat gegeven. In plaats daarvan kozen zij voor een vorm van menselijke overlevering. En nu gaan we dan over naar de Brit-Gaddafi. We gaan een kleine pauze maken en dan gaan we verder.